Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 3 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Britse premier May legt naar verwachting rond half vijf vanmiddag Nederlandse tijd... in het Lagerhuis een verklaring af over de Brexit-deal. In Britse media wordt volop gespeculeerd dat ze de voor morgen geplande stemming over de deal uitstelt. May zou eerst naar Brussel willen om het Brexit-akkoord aan te passen... omdat de huidige deal waarschijnlijk door een grote meerderheid van het Britse parlement wordt weggestemd. Een woordvoerder van de eu commissievoorzitter Juncker heeft al laten weten dat Europa absoluut niet van plan is om opnieuw te onderhandelen. In Zandvoort is vanmiddag een handgranaat op straat gevonden. Een explosieve kenner van de politie is opgeroepen en de straat is afgezet. Afgelopen nacht werd er ook in Den Haag een granaat gevonden. De politie vond hem na melding dat er schoten waren gehoord, maar het is onduidelijk of er iemand is neergeschoten. Museum Hermitage Amsterdam krijgt over vijf jaar opnieuw een aantal Hollandse meesters te lenen van de Hermitage in Sint-Petersburg. Het zijn werken die nog niet eerder buiten Rusland zijn geweest nadat ze in de 17e en de 18e eeuw door de toenmalige Tsaren waren gekocht. De Hermitage in Sint-Petersburg bezit zo'n 1500 schilderijen van Hollandse meesters zoals Rembrandt, Frans Hals en Paulus Potter... De vorige tentoonstelling met werken uit Sint-Petersburg duurde tot eind mei. Een recordaantal van 340.000 mensen bezocht de hermitage. En de gemeente Utrecht gaat een woontoren bouwen die hoger is dan de domtoren. In de stad bestaat een ongeschreven regel dat gebouwen niet hoger mogen zijn... dan het karakteristieke torentje van 112 meter. En met een nieuwe toren van 140 meter breekt de gemeente dus met die regel... Het gebouw komt samen met twee kleinere woontorens in de wijk Leidse Rijn... en moet in 2023 klaar zijn. Het weer nog. In de loop van de middag neemt de buigheid af. Het is een graad of zeven. Vanavond en vannacht zijn er dan opklaringen. De temperatuur daalt na zo'n vier graden. Morgen vrijwel droog, af en toe zon en opnieuw een graad of zeven. Vanaf woensdag dan wordt het toch echt kouder. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is eigenlijk de hart van de ANWB...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 Ho, oh, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met nu, nu. De herhaling van Zandvoort op zaterdag. Aan het eind van het jaar zoek je de warmte bij elkaar. ZFM. Kaarsjes aan, de kerstboom glanst, is feest in het hele land. En de radio brengt gezelligheid in haar. ZFM Zandvoort. Cfm. filmmuziek zo aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag de James Bond film uit alweer 1985 A View To A Kill en het gelijknamige nummer gezongen door Duran Duran inderdaad A View To A Kill en dat hebben we hier uh, zeker ook uh, in de studio van uh, CFM, mooie, mooie view met uh, de kerstversiering uh, die op gang is, zei je nou dat jullie nog niet helemaal klaar zijn? Nee, nee, nee, nee. We gaan uh, dinsdagmorgen nog even verder. Wat moet er nog meer gebeuren dan? Ja, en dat is voor, dat is voor jou een vraag en voor de kijkers ook een vraag en uh, voor mij een weet. Nou, het ziet er in ieder geval top uit. Dat dacht ik. We nou, hebben uh, samen z'n drietjes gedaan. Collega Willem Bruist en uh, mevrouw... Even nadenken. Wat... Uh, Rutte. Ja, ja Gerry Rutte. Die, heeft, die is verantwoordelijk voor de bomen. Dat is toch echt wel een eye catcher. Helaas kunt u het alleen nog niet zien. Wie weet volgende week. Zo is het. Wat gaan we nu twee allemaal doen? Uh, goed, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En er zijn natuurlijk in de aanloop van de opening van de ijsbaan volgende week nog best veel evenementen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort die uw aandacht verdienen. Dus ik zou zeggen, nou houdt uw pen en papier bij de hand. Kunt u gelijk even meeschrijven. Daarnaast natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort. En natuurlijk zometeen gaan we live schakelen naar Duintjesveld. Want daar wordt de voetbalwedstrijd die is om drie uur begonnen. SV Zand voor Thuis tegen Edo. Het is eigenlijk een must voor SV Zand voordat ze winnen. En voor ons is daar aanwezig Joop van Es die daar live verslag vanaf gaat doen. Dat rond de klok van tien over drie gaan we voor de eerste keer met Joop schakelen. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren. Helaas niet kijken. Uh, naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. en zo meteen gaan we inderdaad uh, schakelen met Duitjesveld. Nu no doen we na deze single van uh, Dean Lewis en Be Alright.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 En en tussen 7 en 9 wordt hij weer uitgezonden bij ZFM. De Euro Breakdown met de 40 beste hits uit heel Europa. Met Mike Bullet, collega, en uiteraard ook Patrick van Buringen. Ze zetten de 40 beste plaats voor je op een rij. En uh, waarschijnlijk staat deze er ook nog wel in genoteerd. hoor. Dean Lewis en Be Alright. We gaan live schakelen met Duitsjesveld naar Joop van deze wedstrijd van vandaag. Joop, goedemiddag. Ja, goedemiddag Rob en Lijfstraat. Ja, windig Duitsjesveld, dat zeg ik. Storten. Echt een de van het veld voor de streekderby. Edo, Zandvoort tegen Edo. Edo, dat, daar heeft Zandvoort vier jaar geleden voor het laatste gespeeld. En dat was nog in de competitie van de derde klasse. Edo werd dat jaar kampioen en won hier met 0-4. Ja, en dat is vier jaar geleden. Maar beide teams die staan nu echt onderin de, de tweede klasse. Zandvoort staat één na laatste en Edo twee na laatste. Het verschil is twee punten in het voordeel van Edo. Dus het is een, een voetbalwedstrijd om het ecchi erop. Het is, uh, moet heel spannend worden. Die wind heeft uiteraard uh, na- en voordelen. Soms speelt op dit moment tegen de wind in. Straffe wind, echt waar. Ik denk dat het zomaar winter 6, 7 zal zijn. Maar je kan beter tegen de wind invoetballen, vind ik, dan met de wind mee. Met de wind mee kan je die bal moeilijk doseren. Moeilijk een snelheid geven die je nodig heeft om personen te bereiken. Vaak is dat te hard. En uh, als je tegen de wit inspeelt, dan kan je die bal, als je die laag houdt, goed in de ploeg houden. En dan kan je af en toe de, naar de richting van het tegenovergestelde doorgaan. Dat is een paar keer gebeurd met Zandvoort, Er zijn nog niet echte kansen geweest. Ook uh, Edo heeft nog geen kansen gehad. Zandvoort dat overigens niet helemaal compleet is. Kostenvries is nog steeds geblesseerd. Die heeft uh, vier weken geleden, ja, ja, vier weken geleden alweer. Op vrijdag een, een zaalvoetbalwedstrijd gespeeld. Raakte gebaseerd aan zijn hamstring. En uh, nou, ik kan je verzekerd dat uh, uh, Tetsonier, de trainer, daar echt niet blij mee is geweest. En hij is nog steeds gebaseerd. Ik sprak hem net en misschien, misschien, misschien kan hij volgende week meedoen. Dat is dan de laatste wedstrijd voor de, voor de uh, winterstop. Ik denk, ik hoop eigenlijk dat hij verstandig is en zegt, laat bij die wedstrijd ook nog maar even in huis zitten. Daar heb ik nog vier weken extra om echt weer goed uh, in vorm te en in... in uh, in, uh, van mijn bestuur af te komen. En, uh, maar ja, dat is aan hem. Uh, hij moet het bepalen samen met de medische staf, medische staf, verzorger van het eerste, en met de samenspraak uiteraard met de trainier. Op dit moment is Edo in aanval. Hier wordt een diepe bal gegeven met buitenspel. Dus zo gaat hij eigenlijk al een poosje. Uh, Edo dat de diepe bal, de lange bal hanteert en door die wind er mee mede mee heeft. Zandvoort komt er nu zo nu dan lekker uit, maar nog niet echt gevaarlijk. Graag te straks weer bij die wedstrijd. Zandvoort tegen Edo. Dank je wel, Joop, voor dit moment. En uh, we moeten gewoon gaan winnen vandaag, toch, Joop? We, we moeten gewoon verplicht. Verplicht, vind ik ook. <laughs> Hou ons op de hoogte en dankjewel voor dit moment. Ja, gaat zo. Oké, okay, tot zo. Two hearts are thrilling In spite of the chill And the weather Love knows no season Love knows no climb Romance can blossom Any old time Here in the open We're walking and hoping Together Sleigh bells ring Zo is wel leuk, Albert Jan, tijdens de kerstperiode. Dan nemen de supermarkten het altijd tegen elkaar op, op tv. Wie <laughs> ja. heeft de mooiste commercial? En ook ja. een supermarketer die gebruikt dit plaatje. Winter Wonderlands, we horen hem ditmaal in de uitvoering van de Euripics. Yes, het is nieuws. Goed, iets nieuws. En hopelijk wordt het ook een traditie. En dan heb ik het over de Rotary Santa Run Zandvoort. Doe mee met de Rotary Santa Run Zandvoort. Op zondag 23 december wordt om half vijf in Zandvoort... het zijn gegeven voor de Santa Run. Dit is een fun-run waarbij de deelnemers verkleed als kerstman, vrouw... een parcours lopen, dan wel hardlopen voor het goede doel. Het is dit jaar de eerste keer dat de Rotary Santa Run in Zandvoort wordt georganiseerd. De Santa Run Zandvoort is een gezellige run voor de hele familie... door het gezellige centrum van Zandvoort. De start is midden in het dorp op het raadhuisplein bij de ijsbaan. Na een warming up met muziek en een energieke pep talk lopen alle deelnemers van groot tot klein over het uitgezette parcours dwars door het authentieke gedeelte van Zandvoort. Het parcours is ongeveer 1,3 kilometer. Je kunt zelf beslissen of je eh, en of je twee keer het parcours aflegt. Het gaat niet om de winst, maar zeker wel om de gezelligheid en de mooie plaatjes die dit evenement opleveren. Rotary Zandvoort heeft als goede doel gekozen voor de kinderkunstlijn... een initiatief om kinderen in deze digitale wereld... op een leuke manier enthousiast te maken voor kunst... door uh, voorlichting en te praten met elkaar. De volledige opbrengst van deze loop gaat, dit, gaat naar dit goede doel. De Run wordt georganiseerd door de Rotary Club Zandvoort. De Rotary is een serviceorganisatie... Uh, uh, is een club die zich met haar leden inzet voor het goede doel. Daarvoor is de Rotary Club Zandvoort mede-organisator van diverse activiteiten... zoals de circuitrun Zandvoort loopt, vrijdag rijvaardigheidstraining circuit Zandvoort... en natuurlijk voor het eerst de Centarun. Run. Ieder jaar is de Rotary Club Zandvoort daardoor dankzij vele deelnemers in staat... ruim 20.000 euro aan landelijke en lokale doelen uit te reiken. Schrijf je snel in voor de gezellige SentaRun Run Zandvoort. Voor 12,50 euro ontvang je je centapak. Er zijn ook jurkjes verkrijgbaar. En deelnamewijs voor de run. De centapakken voor kinderen zijn 10 euro. Inschrijven kan via zandvoort.rotarysantarun.nl. www.zandvoort.rotarysantarun.nl. De loop duurt tot ongeveer half zes. Waarna direct de medailles worden uitgereikt... En hou je centenpak aan, want er zijn in de Zandvoortse horeca natuurlijk... gezellige afterparties. Dus schrijf het vast in je agenda, zondag 23 december... de eerste Rotary Center Run in Zandvoort. Dat gaat een geweldig feest worden, Albert-Jan. Dat denk ik ook wel. Dus hoor. zeker meedoen en dan heb je ook nog een leuk kerstpakje, toch? Ja, ja klopt. En die kan je ophalen als je je ingeschreven hebt met je inschrijvingstickets... bij het Wapen van Zandvoort en bij de ijsbaan zijn ze beschikbaar... De kerstpakken voor deze leuke wandeling door het Centrum van Zandvoort. Zodanig gaan we weer even contact opnemen met Joffres... tussenstand van de wedstrijd die vandaag gespeeld wordt. We gaan naar Joop toe, Jop. Ja, want we hebben een doelpunt. En een goede doelpunt. Een prachtige paas, een steekpaas. Van, uh, even kijken, die was het overweer. weer. Want dat is alweer vijf minuten geleden. Kon Michielsen. Die paas uh, diep uh, naar het uh, water. Die kon met zijn snelheid die bal pakken. Passeerde op een verschrikkelijk mooie manier, twee man. En de keeper 1-0 voor Zandvoort. Een geweldig doelpunt en echt nodig, want uh, nu kan Zandvoort de druk uh, op uh, Edo, uh, ondanks die wind, uh, proberen op te voeren en dan misschien er wel een tweede te maken. In ieder geval staat Zandvoort 1-0 voor en uh, het beeld is nog steeds Edo aanvallend en Zandvoort eruit komen. Oké, okay, dankjewel Joop, goede berichten. Bye. <laughs> Tijdens deze plaats van Alexander Nieuwen en Criticize. Die stem van Joop van Nist en dat betekent een doelpunt. En wel voor SV Sonvoort. Op dit moment staan we met 1-0 voor tegen Edo. Het doelpunt gescoord door Butwater. Dat zijn goede berichten en laten we hopen dat het uh, zo doorgaat. En wint je tegen de eerste helft en dan moeten, moeten we eigenlijk uh, meer gaan scoren. Daarover straks veel meer van uh, Joop van Nist. Maar eerst krijg je zo meteen de evenementen gedaan, Na deze van Unique. Disco Freak, dan ken je deze plaat uit de jaren 80 vast en zeker nog wel. Dat was uniek en What If Cut Is What You Need. En daarmee is het half vier geworden tijd voor de evenementenagenda. Is er een hoop te doen zo tijdens deze dagen, op het Jan? Nou klopt, maar je moet ze wel even bij elkaar zoeken... want uh, het is niet meer zo even uh, evenementenagenda's antwoord broed, de hele, de hele lijst. Want daar staat wat, in de krant staat wat en dan weer ergens een andere publicatie. Maar goed, we hebben het uh, zo goed en zo kwaad als het gaat... Wederom voor u samengesteld. Laten we beginnen met vanavond. Dan is er weer een toneelvoorstelling van Wim Hildering in Theater De Krocht. En het begint vanavond allemaal om 8 uur. Gaan we naar 14 december. Dan is er een winterdisco in pluspunt. En dat begint allemaal om 7 uur. De winterkinderdisco pluspunt aanvang 7 uur. Die 14 december. Gaan we naar de 15e. Dan, weer... Dan gaat de ijsbaan open. Ja, en uh, het is elk jaar. En ook dit jaar wederom gelukt dat de stichting Winterwonderland Zandvoort... in het centrum van Zandvoort een ijsbaan realiseert. Welke uiteraard, uiteraard alleen maar door vrijwilligers wordt gerealiseerd. De ijsbaan bestaat in het seizoen 2018-2019 alweer negen jaar... en is inmiddels een zeer bekend evenement onder zowel de jongeren als oudere bezoekers. Wij zijn rond met de kerstvakantie drie weken geopend in het midden van het dorp Zandvoort... En dat zowel voor de kinderen als de ouders is er genoeg te doen. Zo staat er naast de ijsbanen de gezellig. Deels over de terras en er is er een koek en zopie... en daarnaast natuurlijk ook nog de oliebollen van Harry Oliebol. Regelmatig zijn er ook leuke evenementen... en denk daarbij aan het disco en ijs en de curlingwedstrijden. Kom ik nog even op terug. Vanaf 15 december is hij weer terug, de ijsbaan in Zandvoort. Gaan we naar de 16e, dan is het weer Zandvoort lacht. Zandvoort uh, lacht in een stand up comedy. Comedy in het Amerika uh, Amsterdamse Beach Hotel. En het begint allemaal om 8 uur. De vorige editie was een doorslaand succes. Wellicht dat deze ook weer een goed succes wordt. Op deze 16e december tijdens Zandvoort lacht in het Amsterdamse Beach Hotel. En het begint allemaal om 8 uur. Verhalen aan de stamtafel in het Zandvoorts Museum. Zondagmiddag 16 december. Uh, bent u in het Zandvoortsmuseum van harte welkom... voor verhalen aan de stamtafel. Deze keer is het gespreksonderwerp... het strandleven van Zandvoort. Mieke Hollander en Freek Veldwisch... vertellen nu alles over het strandleven in Zandvoort. U kunt ook meteen de huidige tentoonstelling... We gaan naar Zandvoort zien. Een tentoonstelling over de blauwe tram... de badkleding en het panorama. Het wordt een echt een gezellige museummiddag. Dat begint allemaal om twee uur en duurt tot vier uur. De kosten bedragen drie euro... en dan krijgt u een kopje koffie, dan wel thee, ook inclusief op deze 16e december van 2 tot 4 in het Zandvoorts Museum de Stamtafel, in ieder geval de verhalen rond de Stamtafel. Dan gaan we naar de 18e, dan gaan we naar de weekmarkt Zandvoort in Noord... want die is dan ook in de kerstsfeer. En uh, ze hopen dat het publiek en de middenstand uh, uh, aanwezig zal zijn... want het Zandvoort Kamerkoor I Cantatori Allegri... komt zingen op de markt, verkleed in Dickensiaanse dik, dik uitmonstering... Er wordt gluwijn geschrokken met een kerstkantje en natuurlijk is er ook warme chocolmel. Het koor zingt ook op zaterdag 22 december van 12 tot 5 uur in het dorpsken. Maar nu eerst op 18 december van 12 tot 3 uur tijdens de weekmarkt in Zandvoort Noord en geheel in Dickensiaanse Dik uitmonstering. Dan gaan we naar 18 december, want ik zei het u al, want dan, is, dan begint het fluitketel curling toernooi op die 18 december. En uh, kijk dan uh, voor meer informatie over het spelschema van deze... want het behoorlijk veel uh, teams. Ik noem er maar een paar. Het Wapen, Café 4, Buitenspel 1, Lallor en Hardy... het G-team Rubble, Arie Akersloot en nog veel, veel, veel meer teams doen mee Op dinsdag 18 december en donderdag 27 december. Kijk voor meer informatie even op de website... www.ijsbaanzandvoort.nl www.ijsbaanzandvoort.nl Baanzandvoort.nl. En dat schema heb ik ook gezet op de ZFM-app. Dus daar is het ook te vinden onder evenementen. Onder evenementen. Goed, dan last but not Nee, nog niet het last but not least. Maar op. Is het nou 21 december of 22 december die sprookjeswandeling? Uh, 22 december. Op 22 december. Hier, want in de Zandvoortse krant staat weer 21 uh, december. Dus ik ga ervan uit dat het 22 is. Want dat heb ik voor jou doorgekregen. Goed, sprookjeswandeling 22 december. Van 4 uur s middags tot 7 uur. Op uh, zaterdag 22 december wordt er in het gezellige centrum van Zandvoort weer een sprookjeswandeling georganiseerd. Een leuke activiteit voor alle kinderen uit Zandvoort aan Zee. Nogmaals, het begint om 4 uur en het duurt tot 7 uur. En er zullen veel sprookjesfiguren rondwandelen op het Raadhuisplein en het Kerkplein in Zandvoort. Op 22 december van 4 tot 7 uur de traditionele sprookjeswandeling. Tot zover. Oké, okay, nou in ieder geval weer heel veel leuke activiteiten... zo tijdens de feestdagen hier in Zandvoort. En de allergrootste activiteit is natuurlijk de ijsbaan. Daar gaan we ons alvast op verheugen. Want het gaat weer een geweldig feest worden daar op het Raadhuisplein. Het verbouwde Raadhuisplein. Maar ook daar is rekening mee gehouden... en er gaat weer een prachtige ijsbaan komen. Zo bij de rotonde hier in Zandvoort. Na de middag, en dat rijden we deze single uit eveneens weer de jaren 80. Mora was dat in de Tarzan Boy. Blijf gewoon uh, lekkere muziek. Straks uh, trouwens uh, meer kerstmuziek. Ik heb nog wel een paar leuke platen voor je uitgekozen. Maar zometeen gaan we eerst weer naar Duitsersveld. Want Jan, wat goed nieuws voor ons. We staan met 1-0 voor. Vandaag in de, de derby, de regio derby tegen Edo. En of dat uh, zo blijft en uh, zo uh, aan het einde van de eerste helft. Gaan we horen van Joop van na deze van Rita Ora en Jorsong. Girl, that would hit and run. Uh. No risk, so I think I'm all in. When I kiss you. Het is een liedje van nou weer even geleden, maar hij blijft leuk. Deze single van Rita Ora en Your We schakelen voor het eind van de eerste helft van de voetbalwedstrijd van vandaag weer een Joop van Op Duitsersveld op een zeer winderig Duitsersveld, Joop. Ja Rob, uiteraard. Maar dat voor jullie blijft het ook, denk ik. Ja, alleen we zitten lekker binnen. Ja, ja, ja. Ik wou dat het bij was. Maar goed, het is koud op laat ik eerlijk zeggen. Ja, het is gelijk. Ik kon jullie niet bereiken, technische storing. En het, het is helaas gelijk. Vijf minuten nadat Sompoort op 1-0 kwam, heeft Edo helaas de, de tegentreft gescoord. Een mooi doelpunt dat ziet, maar er gingen wel een foutjes in de Zandvoortse verdediging aan vooraf. En sinds die tijd is het ja, een beetje een spelletje over het middenveld, nu is Zandvoort in ieder geval een aanval, via de rechterkant wit water, haat achter de achterlijn. Er gaat de boot passeren, Gaat gaat 6 meter gewinnen, het schudt heel hard verdedigen. En Edo kan vrij simpel uitverdedigen. Dat is eigenlijk de hele tijd al het geval. Zandvoort komt toch wel gevaarlijk in de 16 van, Zand, van Edo, maar... Eh, ja, uh, misschien een beetje uh, klonselig, uh, hard te schieten en de keeper staat in de weg, weet ik veel, net naast, dat soort zaken. En daarom is het nog steeds 1-1. Er komt een diepe bal op het water, maar de verdediger van Edo stond er tussenin. De verdedigen En, en uh, Edo is in de aanval, over de linkerkant van hun veld, wordt teruggespeeld. En Edo is uh, nu op de helft van Zandvoort. voort. Een traag spel, er wordt gekeken wat er gebeuren moet. Uh, als je nou uh, die bal diep spelt, ja, dan gaat hij die zo doen. En die, die aanvallen van Edo, een, ik heb de nummer niet uh, bij mij op, op dit moment, uh, zorgt ervoor dat die bal over de achterlijn gaat. Ja, Sander, het mag vanaf de 5 meter lijn de bal weer in het spel brengen. Dat Daan Kerkman, die net uh, vanaf een En een, een, uh, een vrije schop, een metertje of drie, buiten het gebied. Die bal uit zijn doel rantelde, echt rantelde. Een snoeihard genomen, prachtige bal. Waar Kerkman was paraat. En daardoor staat er nog steeds 1-1. Dus, uh, goed, uh, hij mag hem nu uitnemen. Dan doet dat weer heel hoog. En die bal komt steeds weer terug. Ik snap dat niet. Zorg dan dat je die bal in de ploeg houdt. Houd oh, die bal laag. Uh, dat, dat moet toch iedereen weten. Neem ik aan. Of zie ziek dat verkeer erop. Nee, je hebt helemaal gelijk. <laughs> ja, goed, ja, nou hé, nou is die bal wat, wat minder hoog en kan dit aan gaan doorkomen. Maar stand uh, uh, uh, uh, voort, uh, Edo mag hem overnemen. Edo en de kant. Van, eh, ...waar eh, Stamford nu goed verdedigt. Budwater, een hoge bal, helemaal naar de andere kant van het En dan kan yes, De Haan kan hem aannemen. De Haan probeert met zijn snelheid een man te passeren, moet nu kappen. Euh, en kap goed, richting. De vertoet. Fartout, kan hij erbij komen? Ja, die kan er wel bij komen. Er wordt geplacht voor hem, wordt het in dit geval vernomen. overgenomen door de Dit water aan de rand van het 16 meter gebied. Gaat kappen, Kapt uit, en de, de bal wordt gesmoord, weer aan verdedigen. Van Edo en de keeper kan hem simpel opnemen. Een verre schop uiteraard, want het is natuurlijk harde wind in de rug van Edo. En als die bal ver stuit, dan gaat hij over de wederring. Maar Sandvoort kan het verdedigen. Wie was dat? Rafaai Rafaël. Rafaël moet nu het voortoet. Raakt de bal kwijt in de aanval. Birtwater gaat verdedigen. En dat doet hij goed. Er wordt strak verdedigd door Stamford daar. En wordt overgenomen. Birtwater kan net niet erbij komen. Jammer. Er was iets te dichtbij. de het uh... Benne die bal gaat er ook overheen. Hij kon niet meer reageren op die bal. Dat was goed afgepakt trouwens. Van uh, Koen Magiet Michielsen. Michielsen die, uh, die heel zwaar werk heeft op het middenveld. Nu ingeworpen voor, voor uh, Edo. Heel ver natuurlijk. Wind in de rug. Stamford kan het overnemen. Stamford, nu Salim Fartout uh, die bal pakt. Naar Midwater, water. een water. water, vangt daar x aantal bewegingen, dat doet hij constant en dat moet toch een verdediger kennen. Ja, een verre paas weer, op de Sedanen, over de hele breedte van het veld en een berg werd aangespeeld, berg. Naar een dievenbal, ook vertoet. en die wordt weggekopt door een verdediger van, uh, van Edo. De zandvoerder gaat, nee, gaat de, de, de bal gaat op het voet van een zandvoerder over de zijlijn en uh, Edo mag gaan gooien. Op de middenlijn zo'n beetje gaat Edo die bal weer in het spel brengen. We stelen in de, ondertussen in de 45e minuut. Ik ben benieuwd of de schijtster er nog iets bij gaat tellen, maar ja, dat weet je nooit natuurlijk. Daar wordt, uh, uh, even kijken, Berg wordt in de rug gelopen. Mag van de schijtster, want het van de schijtster wordt van de schijtster over. En goeie diepe paas op, dit water, water. hier op de rechterkant van het veld. Zijn favoriete kant, want hij kan hij kappen. Dan kan hij naar, naar de linkerbeen gaan, dat doet hij nu ook. En dan gaat naar het middenveld, en dat is eigenlijk zijn zo'n schijtsterk, veld naar Berg in. Berg, naar... Even kijken, die is dat terug naar, naar het uh, water. En die raakte de bal kwijt daar in de klut. En soms het kan niet meer overnemen. Dat was uh, daar uh, uh, Milan Berg komt, die raakte die bal kwijt. Nu weer Edo. Edo. Uh, eigenlijk met z'n tweeën over de middellijn. En dan is een stelle man daar, nummer 11, de, de centerspits van, uh, van Edo. Die geeft een hele mooie die paas, een brede paas. En oeh, oeh, oeh, en nou, ik denk 20-7 minuten naast de palen een hele snelle aanval van Edo. Over de hele breedte van het veld. Er komt vanaf de achtlijn met die bal in de diepte gepaast. En de vogel de, de de aanvallen van Edo plaatst die bal net naast zijn doel voor het antwoord En dat is zo vlak voor het voor de, uh, einde van de eerste helft. En een masseltje voor Zandvoort. Echt een masseltje moet ik zeggen. Want het had heel weinig gespeeld en we hadden daar met uh, achterstand aan de rust begonnen. En het is nog steeds is het Zandvoort die het probleem heeft om van het eigen helft af te komen. En dan gaat die bal over de achterlijn via zandvoort En Edo mag een corner gaan nemen. Nog even die vlak voor de rust. Kunnen we het meenemen, Rob? Ja hoor, geen probleem. Ja, Oké. Okay. Uh, nummer 11, nou, ik ga even de nummers erbij halen. Dat is vrij simpel voor mij. Want de nummer 11, dat is Dion Essayas. Uh, dat is dan de, de linker aanvaller van uh, Edo. Mag vanaf rechts een corner gaan nemen. Dat wordt het zijn springen. En met deze wind is dat levensgevaarlijk. Stansman moet heel alert zijn. Dan ook met zijn tienen in het, het Strasburggebied. Alleen Jesse de Haan, die staat tot de middellijn voor van de ballen. Maar dat is wel heel erg weg met deze wind. De bal blijft moeilijk liggen, ja dat liep dan wel. En uh, Saïers kan die bal nemen, een lage bal en die wordt weer weggewerkt door Zandvoort. Maar nog niet in Zandvoort bezit, Isaias, die kan die bal nemen, dan wordt hij uh, van de, de bal afgezet door uh, Berg. Berg, die gaat de bal hoog, wordt weggekomen door Zandvoort weer en weer weggekomen. Uh, gedaan naar uh, Butwater, Budwater. is nu op zijn eigen linker helft. Dan houdt hij bal in balbezit en dat is het einde van het uh, signaal van de schrijfzegger die het niet moeilijk heeft gehad in die tweede helft. En uh, de stand is 1-1 en de is toch in de tweede helft met de wind in de rug, de stand toch behoorlijk druk gaan gaan uitoefenen op het doel van Edo. Dit was het voor de eerste helft. Terug naar de studio aan de Tolweg. Dankjewel Joop. En uh, inderdaad, straks uh, de tweede helft verder. En we hopen natuurlijk dat uh, Sanford nog gaat scoren. Valt toch een beetje tegen Hij Eerst 1-0 voor. En dan wordt het uh, gelijkspel 1-1. De ruststand van de wedstrijd van vandaag. SV Sanford tegen Edo. En deze die draait zo graag voor. Hier is Nick Kemen. eigenlijk is dit ook wel een klein beetje een foute plaat, Albert-Jan. Maar nou, wel leuk, hè, toch? Ja. Ja, Nick Kiemen en It's uh, Time You Break My Heart. Heb je nog wat te melden zo vlak ja, voor vieren? Ja, zeker, want die evenementenagenda is niet compleet. Met, met dit, dit prachtige concert dat morgen al plaatsvindt. Wat ook echt in de evenementen thuis hoort. De winterconcert heb ik er dan over van Musical in. Het wordt namelijk een echt kerstfeestje. De dames van Musical geven morgen in de Protestantse kerk een winterconcert dat grotendeels in het teken staat van de naderende feestdagen. Dat wordt duidelijk als je het gevarieerde repertoire bekijkt. Een groot aantal nummers hebben iets te maken met de winter en uiteraard de naderende kerst. Wat de dames laten horen loopt het een van musical en klassiek tot pop. Het concert wordt afgesloten met een Christmas medley en een samenzang. En dan aan het winterconcert doen ook een aantal gasten mee, onder wie fluitiste Josine Butter die internationaal in hoog in aanzien staat... en het Zandvoorts mannenkoor dat met Music All In... onder andere Hallelujah van Leonard Cohen zal vertolken. Jamie Boeland en Claudia Borstel, twee jonge sopranen van het koor... brengen als solo het nummer Once Upon a December. En tot slot doen uh, aan de samenzang ook de kinderen en kleinkinderen... van de zangeressen van Musical In mee. Het geheel staat onder leiding van dirigent Arjen Wuscher. Theo Wijnen treedt natuurlijk weer op als de huispianist van het koor. Voor deze rastmuzikanten voelt samenwerken met zijn Music All In meisjes als een warm bad. Het winterconcert vindt plaats zoals gezegd in de protestantse kerk aan de kerkplein. En begint morgen om 3 uur. Kaarten aan 7,50 euro zijn te koop bij Bruna Balkenende en wellicht ook uh, aan de deur van de kerk. Maar kijk dan daarvoor even, even op de website van de dames van Music All In. In ieder geval, het concert begint morgen om drie uur... en de kaarten zijn 7,50 euro... en zijn nog wellicht te koop bij Bruna Balkenende. Of kijk even op hun website. Morgen het winterconcert van Music All In... wat een echt kerstfeestje gaat worden. Dat wou ik zeggen, dan kom je alvast lekker in de kerststemming... met dit concert van Music All In. Wij gaan op naar het nieuws en weer van vier uur... en dan zijn we er nog één uur lang... Tussen vier en vijf uur. Wat wil hij nou zeggen? Nee, nee, nee. We, gelukkig zijn, hebben we hier geen beelden van. Nee, oké. Okay. Wat doet hij nou weer? Goed, ja. Helemaal goed. Zometeen het derde laatste uur van Sanford op zaterdag. We eindigen uur 2 met deze van Michael Jackson en Heal the Worlds.